Het in Saudi-Arabië wordt succes klein, want de Shiïtische Houthis, die de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden in handen hebben, hebben de uitnodiging voor het overleg afgeslagen. Saudi-Arabië voert een militaire coalitie aan die al weken de Houthis in Jemen bombardeert. De afgelopen week werd een tijdelijk bestand van kracht dat vanavond afloopt. De tentoonstelling Later Rembrandt heeft een record aantal bezoekers getrokken. De ruim een half miljoen mensen bezochten de expositie, die drie maanden lang te zien was in het Rijksmuseum. Op de tentoonstelling waren honderd werken uit de laatste twintig jaar van de 17e eeuwse meester te zien. Het is de duurste die het museum ooit maakte, vijf miljoen euro. Alleen de verzekering voor alle werken kostte al één miljoen. Treinreizigers in Duitsland kunnen opnieuw te maken krijgen met stakingen. Het Duitse bond van machinisten zegt zich te beraden op nieuwe acties... na het mislukken van onderhandelingen met spoororganisatie Deutsche Bahn. Machinisten willen meer loon en een kortere werkweek. De stakingen begonnen al in september. Ook de Nederlandse industrie is flink getroffen door de acties. Het antidiscriminatieprogramma Gelijk is Gelijk is bekroond met de LHBT Innovatieprijs 2015. De prijs voor het meest baanbrekende initiatief op het gebied van homo-emancipatie wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Minister Bussenmaker van Onderwijs rekte de staatsprijs vanmiddag uit in Den Haag. Bij het winnende lesprogramma staan Joodse, Islamitische en homoseksuele jongeren als drietal voor de klas op de basisschool en vertellen over vooroordelen. AZ komt volgend seizoen uit in de Europa League. De Alkmaarders wonnen met 4-1 bij Excelsior en eindigden op de derde plaats... omdat concurrent Feyenoord met 3-0 verloor bij PEC Zwolle. De Rotterdammers zijn nu als vierde geëindigd... en moeten net als de Zwollenaren via de playoffs een ticket voor Europa zien te bemachtigen. Ook Vitesse en Heerenveen doen aan de playoffs mee. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden is het een graad of 13, in het zuiden 15. is bewolkt, dan gaat het regenen en dan wordt het op de meeste plaatsen 18 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook worden er van, voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 some way a little cold.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 mon amour, moi tu es très belle. Je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. de met me. Even met me. que vous, zet mei d'advè, falaf, zam, oké. Naar de gens, je lise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 je suis néerlandais Oh Je parle un petit peu français un exercice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 Now living my own life. Got you out of my life. Been wasting too much time. Trying to leave you far behind. I still love, love life. Life. Mm -hmm. www.zfmzandvoort.nl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 you so